Het is middernacht het begin van zondag 3 maart. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De levenseindekliniek werkt zorgvuldig en volgens de wet. Dat zijn voorzitters Wildens van de regionale toetsingscommissies in Nieuwsuur. De commissies hebben de eerste 26 euthanasiezaken bij de kliniek onderzocht. De levenseindekliniek begon een jaar geleden. Sindsdien stierven 104 mensen met hulp van een arts en een verpleegkundige van de kliniek. Er staan nu 187 mensen op de wachtlijst. Het besmette veevoer dat in Duitsland is opgedoken... is aan veel meer Duitse boeren geleverd dan werd gedacht. Volgens de deelstaatregering van Neder-Saxen... is de mais vermoedelijk verkocht aan zo'n 6500 boeren. Eerder werd nog uitgegaan van 3500. De mais is besmet met een kankerverwekkende stof. Of er ook aan Nederlandse boeren is verkocht, wordt nog onderzocht. Het leger van Tjaat zegt dat het de man heeft gedood... die begin dit jaar achter de gijzeling in een Algerijns gascomplex zat...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 Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede avond en welkom bij De Overnachting. Normaal gezien altijd live vanuit het College Hotel in Amsterdam, maar vanavond speciaal vanuit Eindhoven. Van hotel Arts. Nou, ja, dat doen we natuurlijk niet voor niks. Dat is voor één zeer bijzondere gast. Het kan natuurlijk in Eindhoven niemand anders zijn dan de burgemeester, de heer Rob van Gijzel. En hij zit hier achter uh, kamer 322. En die cijfers staan mooi afgebeeld in Gloeiland. Patrick, hi. Dag Rob. Wat zeg jij? Ja, nou ja, ik, die cijfers zijn zo mooi uitgebeeld in Gloeiland. Oh, ja. Mooi. Ja, je vindt het ook en een mooi. lampje, wat is het? Ja, okay, ja, op een gekeerd glas. Ik hoef geen Leuk, de burgemeester te zeggen. Nee, nee, je mag gewoon Rob zeggen van mij. Wat een uh, schitterende kamer. Ja, het is wel bijzonder. Hè? Dit was uh, natuurlijk de oude Philipsfabriek. Um, in dit stuk werd ook licht gemaakt. Hè? En het werd ook, uh, als kind van ik vond het heel bijzonder. Want de lichtdoor, die deed niet voor niks licht door. daar werden ook de lampen uitgetest. En mijn oom, een van mijn ooms, die werkte daar ook... En die vertelde dan ook dat lampen er wel 5000 uur konden branden. Maar die werden niet in productie genomen, maar dat duurde te lang. Het moest wel een beetje Ze moesten natuurlijk kapot, wel gaan. kapot gaan. Ja. Ja. Maar, en wat was dit? Want dit is een ja, mooi hotel geworden, het Art Hotel. Ja het, hotel. Uh, ja, het is ook design, je hoort het een beetje. Want ik moet even vertellen aan de luisteraar, van, ja, het is met een hoog plafond... dus er zit een beetje galm op. Maar wat was dit? Wat werd hier gemaakt? Ja, hier werd, hier werd lichtproductie gemaakt. Wat er precies op deze verdieping gebeurde. Want het is natuurlijk een enorm complex. Uh, dat moet ik je, kan ik je niet vertellen. Maar dit was wel ongeveer het lichtdeel. Hier beneden, mijn moeder kwam uit Rente. En hier beneden waren. Er staat ook nog een standbeeld voor het gebouw. Van de lichtdoor. Van de lampendraaistertjes. En die hadden fijne vingertjes. En die konden die lampen draaien. Nou, mijn moeder deed dan niet de gloeilampen. Maar die deed de radiobuis en de radio. Dus um, ja, ook een op... beetje radiogeschiedenis ook. Ja, dat zit er inderdaad. Dat nee, maar dat is wel hoorde. grappig om te ja. zien. Hè? Dus er zit heel veel, als je, als je echt nadenkt over wat hier tot stand gekomen is... de radio heeft natuurlijk informatie bij mensen thuisgebracht... op een manier die ze nooit eerder gehad hadden. Maar het licht ook, hè? want je moet je voorstellen... dat je s'avonds geen licht had. Ik heb een, uh, een meisje gesproken, of een, een, een, een jonge vrouw gesproken in dorp, toen het daar gerenoveerd was. en Toen zei ze, ik ben, ik ben student nu op de Design Academy... En op Zolle vond ik een briefje ergens achter, dat hebben ze laten zitten. En dat was van een meisje die een briefje wilde sturen naar haar tante, nooit verstuurd. En ik weet niet meer hoe die tante heet, maar in ieder geval tante, het is hier geweldig in Eindhoven. En als je binnenkomt en je draait aan de knop, dan gaat het dicht aan. En dat had je natuurlijk echt niet als je in Drenthe zat. Hoe lang is dat geleden? Uh, ik denk dat mijn moeder was, uh, nou nog niet zo oud, een jaar of tien, elf, toen ze uit Drenthe kwam. Dus dat is nu uh, ja, 80 jaar geleden, hè? ruim uh, 80 jaar geleden. Ja, we gaan lekker zitten op ja. deze mooie uh, kamer. Um, ja, je, je, je vertelt er al ja, zeer bevlogen over. Maar uh, is Anton Philips ook een voorbeeld voor jou? Ja, maar er zaten wel dubbele verhalen. Hè? Dus Philips heeft wel iets heel bijzonders gedaan, Anton. Want eigenlijk is hij niet met het bedrijf begonnen. Dat was Gerard dan, toch? Uh, Gerard, Gerard, ja, ja. Nou, en, en zijn vader Frederik. Dus Frederik en Gerard zijn hier kijken er net niet op. Maar daar zit het oude dat wordt Op 5 april wordt dat het nieuwe Filusmuseum. Daar gaat de koningin nog openen. Dat is vorige week bekendgemaakt. En uh, uh, dat ging eigenlijk helemaal niet zo goed. Want het was erg ingewikkeld. Edison had wel bedacht hoe zo'n lamp moest gaan functioneren. Maar dat draadje is toch ingewikkeld. En uh, het moest absoluut vacuüm zijn. Want anders verbrandt eigenlijk door, als je elektriciteit door dat draadje laat gaan. En het zit niet in een vacuüm, dan verbrandt hij. Dus uiteindelijk hebben ze allerlei dingen gebruikt... om te kijken wat zou je dan moeten doen. En dat ging niet helemaal goed. Uh, toen hebben ze hier wel experimenteel iets met wolfraamachtige dingen gedaan. En, en, maar ja, verkopen kregen ze het niet. Dus, uh, uiteindelijk is uh, Anton hier gekomen bedrijf te redden. En dat was, dat was niet de techneut, dat was de salesman, zal ik maar zeggen. En hoe, hoe, hoe goed hij kon verkopen bleek wel uit het feit dat hij tienduizenden lampen aan de zaal van Rusland had verkocht... voor het, uh, win het Winterpaleis in Petersburg of het Zomerpaleis in Petersburg. De vraag was of het een voorbeeld is hè voor jou. Ja, nee, maar het mooie is, ja, in dat opzicht wel... want hij verkort lampen nee, maar jij verkoopt, zonder dat de elektriciteit maar jij het was. Ja, ja, ja. Dus is het, is het, nou, het zit wel, deze stad zit dicht op me. Dus uh, mijn opa was hier SDAP-raadslid... en dat was geen fijne periode. Dat is 1933. Uh, en het, is, het was altijd een katholieke stad, een stadje... En toen kwamen die protestanten. En daarom is Eindhoven ook geen puur zuidelijke... of liever gezegd katholieke Brabantse stad. Er is hier zoveel import gekomen. En ik ben hier, wel, ik ben hier opgegroeid. Ik ben wel 13 jaar Amsterdamse Kamerlid geweest. Ik heb Amsterdam gestudeerd. Ik heb 20 jaar in Amsterdam gewoond. Maar uh, ja, het bijzondere van deze stad is ook wel de mens... de manier van samenwerken. ze zat hier niks, hè. Dus uh, er was uh, een beetje samen overleven. Dus er was geen haven, geen grondstoffen. En uit de grond kun je, de zandgrond, kun je ook niks trekken. Dus heel veel creativiteit en solidariteit. En dat heeft eigenlijk nooit echt zo'n betekenis gehad, totdat we een netwerksamenleving krijgen waarin echt samenwerken heel erg belangrijk is. En dat zie je wel dat dat de laatste jaren ontzettend veel. Vruchten af. Ja. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik neem altijd een beetje ook het nieuws door. Ja. Ja, we, hebben, we nemen dit programma op. Want uh, ja, morgenavond speelt PSV. Dus dan zit je daar We kunnen ook niet praten over de uitslag PSV, VVV. Ja, daar heb staal, ik wel een staal, vermoeden van trouwens. La <laughs> nou, je weet het maar nooit. In nee. deze hectische competitietijden. Ja, een andere wedstrijd is ook nog wel interessant. Dus het is uh, vrijdagavond. Uh, en uh, ja, vandaag was er een, uh, een schietpartij in, in Woonwagenkamp hier ja. in Eindhoven. Ja. Uh, ja. Uh, hoe hoor je dat dan? als burgemeester. Wanneer hoor je dat? Meteen eigenlijk. De, burger, de politiechef die belt mij... en die zegt, uh, dit, dit is er aan de hand. We gaan een uh, TGO, dat is eigenlijk een onderzoek, uh, uh, opstarten. Um, we weten nog niet precies wie het zijn. Maar dat soort dingen hoor je wel, ja. Schrik je dan? Ja, want van iedere, iedere slachtoffer... Me, meestal denk je wel meteen aan een soort liquidatie... een het crimineel circuit. Bij iedere slachtoffer denk je... O jee, dat is, er eentje, dat is er echt eentje te veel. Want het is toch in een woonwijk. Het, is weliswaar, het was dit op een woonwagenkamp aan de rand van een woonwijk. Maar er zitten kinderen. Uh, en als bij jou in de buurt zoiets gebeurt. Gelukkig hebben we het de afgelopen jaren niet heel vaak gehad. Maar het komt er nog maar regelmatig voor. En het is bijna altijd, in dit geval weet ik dat niet... maar bijna altijd wel drugs gerelateerd. Ook nu in het woonwagenkamp waarschijnlijk een drukschillen. Ja, dat weet ik niet nu. Uh, dus daar moet ik ook een uh, slag om, om houden. Maar m, meestal is dat wel zo, hè, dat het gewoon wat afrekeningen zijn. Uh, en dat heb je wel. Hè. Er wordt best veel geteeld hier, gekweekt hier. Uh, weleens... Goede lampen, hè? Goede lampen, ja. ja, ja, ja, ja. Maar uh, nou, ja, er wordt de, op de een of andere manier ook in het buitengebied. Hè. Je hebt natuurlijk toch uh, stallen en... Uh, Nee, ons systeem is er eentje. Ik zeg dat wel Het is toch een raar systeem wat we hebben rondom wiet. Rondom softdrugs. Dat je. Nou ja, als je het bij bier zou zeggen. Je mag wel bier drinken, maar er mogen geen brouwerijen zijn. Dan weet je gewoon dat dat niet goed gaat. Dus jij bent voor legalisering? Voor ja, ik ben voor, voor regulering heet het dan. Maar ik zou eigenlijk wel de achterkant gereguleerd willen hebben, ja. ja. ja. Dus dat we, heb ik ook al een paar keer voorgesteld. Dat we echt dat gewoon op een andere manier gaan regelen dan nu. We hebben een goede verhouding met de koffieshophouders. Um, en er zijn een paar problemen aan, aan softdrugs. Dat is natuurlijk gezondheid, nou, die, die, die, die kun je wel bewaken. We hebben eigenlijk, ik hoef bijna nooit de shop te sluiten... voor het verkoop van uh, harddrugs of aan jonge mensen. Dus ze houden ze heel goed aan de regels. Overlast hebben we ook niet heel veel. Buitenlanders zijn er relatief weinig. Maar het is de bevoorrading en er wordt hier heel veel gekweekt... ook voor de rest van Nederland. Ik weet het. Ja. Ja. ja, vertel eens. Ja, nee, ja, ik, ik, ik, ken, ik, ik ken het verhaal een beetje rond... Uh, en we hadden nog niet zo lang geleden ook uh, Fred Teven in, in de uitzending... maar die is, uh, die is nog niet voor uh, legalisering. Nee, maar je ziet wel wereldwijd wel een beweging opkomen. en Ze komen hier ook. Ik had pas geen ambassadeur ergens... en, en die, die vroeg aan mij, hoe doen jullie dat nu eigenlijk? Wat zou je voorstellen willen zijn? Dus we hebben de coffeeshops en zo, dat hebben we redelijk goed gedaan. De voorkant, zoals dat dan heet, en de coffeeshop zelf. Maar de achterkant blijft dus een probleem. Ja, en ja, ik kan het uh, nog een keer zeggen. Het is, gewoon, het is geen systeem als je wel bier mag drinken en geen brouwerij mag hebben. Dat, dat gaat op een of andere manier niet. En daarmee maak je illegaliteit. En in illegaliteit valt veel geld te verdienen. En de straffen zijn laag. Dus het is interessant. Maar ik begrijp het dus niet, dat, be dat beleid van het kabinet. Want het is, zo, ja, het is heel raar. Uh, de voordeur is wel legaal, de achterdeur niet. Ik snap er niks van. Nee, ik vind dat ook heel moeilijk. En je ziet ook de effecten daarvan. Ik heb er natuurlijk al een paar keer op aangedrongen. Uh, de minister heeft nu... Ik heb pas geen brief naar de... Onze raad wil het ook, hè. onze gemeenteraad is wel een groot voordeel. Dus ik heb nog een brief naar de minister gestuurd. Ik wou ook nog wel met hem over gesproken. Hij zegt nu, ik wil eigenlijk dit soort voorstellen... toch nog eens een keer goed bekijken. Eind van het jaar gaat hij daarop reageren. Eind van het jaar? Ja, hij heeft toch tijd nodig. Het is nou, hij zegt, het, is ook, het, het heeft is ook maar... te maken met internationale verdragen en dat soort dingen. Ja. Maar... Je ziet in Amerika op een aantal plekken dat het uh, uh, onder bepaalde condities toch gereguleerd wordt. En uh, in Europa beginnen die tendensen ook meer te komen. Dan nog een uh, ander dingetje. We hadden het er net ook al over, over PSV. Ja, er was een knokpartij in, in, in de tunnel van, uh, bij Feyenoord, uh, hm. van Lens. Nou, we hadden natuurlijk ook al de affaire uh, Pieters. Uh, het zijn toch PSV-voetballers die, uh, ja, die niet goed voorbeeld geven. Straalt dat ook af op de burgemeester en op Eindhoven? Ja, ik vind dat niet fijn. Hè. Ik vind dat ook niet goed voor de stad. Um, overigens, bij, bij Pieters, dat was gewoon evident dat hij door die ruit heen sloeg. Ik heb het er later wel met hem over gehad. En hij zei toen meteen, maar ja, het is toch ook wel raar dat het een... Oh, jij spreekt hem daar wel op aan? Ja, ja, ik heb het er wel met hem over gehad, ja. ja. En dat het zo'n dikke ruit was, dat verbaasde me dat hij überhaupt... Hij dacht eigenlijk te, tegen een soort muur aan te slaan, maar hij ging dwars door die ruit heen. En bij Lens, ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat gaat. Kijk, uh, hij heeft zelfs een excuus aangeboden, dat vind ik ook terecht... Uh, ik denk dat, dat hij uh, Matthijs had willen aanspreken. Maar het liep een beetje uit de klauw daar. En dat hoort er gewoon niet bij. Dus, um... Ja, dat staat PSV er slecht op. Direct. In, in de media. Ja, nou ja, er gebeuren wel meer dingen op het voetbalveld. En om het voetbalveld heen. waarbij je echt moet afvragen of het zo moet gaan. Uh, dus ik vind dat bij PSV op zichzelf. Want ik ben uh, zoals dat heet. een beetje voetbalburgemeester. Dus namens de alle voetbalsteden. Uh, uh, burgemeester zit ik ook in het overleg met het kabinet over hoe we dingen uh, regelen en we proberen echt voetballen te normaliseren ook met, met fans en alles wat daarbij zit maar het blijft toch een ingewikkelde wereld ja. maar mooi dat jij de voetballers erop aanspreekt ja maar goed ik, uh, dat zou natuurlijk op straat ook met niet, niet voetballers zijn maar luisteren ze naar je nou, Erik zei tegen mij dat hij, dat hij, het, heel, dat hij het zelf heel vervelend vond. En, en, en Pieters. Op, ja. En dat hij, uh, ja, heeft natuurlijk ook publiekelijk zijn excuses aangeboden. En bij hem was het natuurlijk dubbel zuur... omdat hij net van een blessure terugkwam, een rode kaart kreeg... en zijn, zijn emotie even niet onder controle had. Dat niet mogen gebeuren. Daar ben, je, daar ben je te professioneel voor. En moeten we het dan ook nog hebben over, dat, uh, over die knokpartij... die op internet zo groot is geworden in uh, Stravenzijnd? Ja, iedereen zegt Stravenzijnd. Het was op de Vresdijk. Oh. Uh, wat hier, het, gisteren zag ik cijfers, dat is toch wel interessant. Dus als je maar gaat kijken... Maar het is meer de vraag, hoe erg baal je daarvan als burgemeester? Ja, dat baal je, omdat het natuurlijk een enorme impact heeft. Het is, het was, ik ben ook bij die jongen geweest, hè, die het slachtoffer, zal ik maar zeggen. Uh, om met hem erover te hebben. Uh, en dan is natuurlijk de uitstraling is enorm. Maar goed, het gebeurt op heel veel plekken en het mag niet gebeuren. Maar wat je wel ziet, ik zag gisteren zag ik cijfers over... Nou ja, het aantal criminele activiteiten... dus wij scoorden heel erg laag... als je gaat kijken hoeveel criminelen in deze stad... of hoeveel mensen met justitie en aanmerking komen... als je het afzet tegen andere steden. Maar wij zijn, hebben wel een centrumfunctie. Dus kijk, deze kwamen uit België... ze komen uit Limburg, ze komen uit Duitsland... ze komen uit heel Brabant, uh, in Eindhoven. Gewoon toch um, ja, um, feestvieren, uitgaan, dat soort dingen. En uh, we zitten er wel bovenop, want we hebben de camera's ook gedaan... En misschien moet ik dat dan toch nog wel even neerleggen. Ik denk dat er heel veel van dat soort dingen plaatsvinden. Wij hebben de lijn. We kijken niet weg. We laten het gewoon zien. Omdat ik wil dat in deze stad. We hebben een tijd lang op één ad monitor gestaan. Toen werd er iedere keer gezegd. Ja, dat heeft me aangegeven de bereidheid te maken. Het maakt mij niet uit. Ik wil het gewoon zien. We praten erover. We bespreken het en we doen er wat aan. Omdat dat de enige manier is. Om ook daadwerkelijk op straat het veiliger te krijgen. En we zijn enorm gedaald op de AD-misdaadlijst van de eerste plek, jarenlang op de eerste plek... naar de zesde plek nu. Komt ook uh, door jou, omdat jij direct als burgemeester... toen je hier kwam zei, veiligheid is uh, prioriteit bij mij. Ja, maar het, ik geloof dat het wel ook met elkaar komt. We hebben de politieorganisatie anders gedaan... onze gemeentelijke organisatie. We doen het we werk heel erg samen met mensen. Maar ook, ja... Een um, uh, ja, aantal jaren geleden sloot ik nog re vrij regelmatig... ook cafés. Dat komt nu nog wel voor, maar niet zoveel meer. Uh, en dat heeft met te maken... zodra er vechtpartijen plaatsvinden, gaat die gewoon dicht... En dan zeggen ze, ja, maar dat is niet onze schuld, maar het gebeurt wel in hun tent. En jij bent uitbaten, dus je moet ook zorgen dat het niet gebeurt. En als het dan gebeurt, dan hangt het wel een beetje af hoe je zelf optreedt. Maar als je mee gaat zitten knokken, is het gewoon even dicht. Um, en ja, we zijn natuurlijk, ik ben met die, de, een paar jaar geleden met die taskforce begonnen. Um, omdat we in Brabant toch wel zagen dat de criminaliteit... zowel in Tilburg als in Den Bosch, als in Eindhoven... in die ADM-staatscijfers hoog was. En we zijn daar uh, gezamenlijk gaan optrekken met de Belastingdienst, Sociale Dienst, de, de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie, Nationale uh, Recherche, alles opbij. bij. En dat heeft al heel veel impact. Dus in de zin dat we heel veel oppakken en dat moet zijn resultaat opleveren. En dat zien we ook wel, want uh, nee, het aantal criminele organisaties wat we hebben opgerold afgelopen jaar is best groot. Maar ja, één zo'n filmpje, die impact is dan groot. Je krijgt direct van heel Nederland een stempel van kijk eens wat er gebeurt, Eindhoven. Ja, nou ja, goed, um, je hoeft het niet uit te zenden. En die week erop hebben we er weer een uitgezonden. Heb ik gewoon ook met de driehoek over gehad. De enige manier om het aan te pakken is door te laten zien. En dat is vervelend. Maar als je wegkijkt weet je zeker dat het blijft en dat het alleen maar erger gaat worden. Dus laat het zien. Laat zien dat je het aanpakt. We nemen het serieus. Um, en we accepteren het niet. Helder. Nou, uh, ik heb een uh, plaat voor jou uh, uitgekozen. Kijk aan. Dus we moeten even. Uh, ja, het is best een ruime kamer, dus we moeten even naar de koptelefoons uh, lopen. Hier ligt die. Mm. Ik weet dat je fan bent. Dus ik heb een, uh, een, een, een plaat uitgekozen van Queen. Ah. Uh, en uh, ja, ja, leuk. Hij, ga, hij, hij gaat ook een beetje. Hij gaat zeker over jou. Dus uh, luister goed en geniet. One Vision van de Queen voor uh, ja, toch, uh, de man met een visie uh, op uh, Eindhoven. De burgervader van Eindhoven, ja. of van Gijssel. Uh, Rob, heb, het, uh, goed, heb ik het goed gekozen? Nou, het spreekt me wel aan, ja. ja dus het is wel echt een doel aan het leven. Uh, dat vind ik op zichzelf wel belangrijk, dat je voor jezelf een paar doelen stelt. Ik had overigens een heel ander doel, ik wilde Kamerlid worden. En dat, uh, dat lukte ook. En dat zat, dat zat een beetje in de familie... Um, dus ik ben, deze stad ligt hier bij me. Mijn opa was uh, in 1933 de eerste SDAP-raadslid, maar werd meteen verhuisd. Dus op dezelfde dag dat die raadslid werd, kwam uh, de pastoor langs en zei tegen mijn oma dat ze van die mannen af moest. Dat heeft ze niet gedaan, maar het is wel de laatste dag geweest dat ze zijn vader en moeder en haar vader en moeder en zijn broers en zusters en haar broers en zusters hebben, hebben gezien. Uh, want dat paste niet. En toen is hij zelf ondernemer min of meer geworden. Avant la lettre heeft een soort werkgemeenschap opgezet. Is met de, het volk, hè, dus het was SDAP, dus de krant Het Volk, gaan kolporteren. En als je daar, kun je je bijna niet voorstellen in 1933, als je daar een, een, een, een krant kocht. en hè, een amendement, en je deed twee cent erbij, dan was je verzekerd voor invaliditeit en overlijdensrisico. En zo werd mijn opa ook verzekeringsagent. En had hij thuis een bibliotheek van de Arbeiderspers, die hij uitleende. Want je mocht hier eigenlijk geen boek hebben van de Arbeiderspers. De bibliotheek waar alleen katholieke boeken. Dus um, hij heeft daar een beetje een soort, ja, nou ja, niet een echt revolutionair bolwerk op gezet. Maar wel gewoon proberen um, uh, leven zelf inhoud te geven. En die drives er dan wel steeds in. Dus wat jij doet is eigenlijk ingegeven vanuit je opa? Ja, nou, mijn vader heeft dat wel doorgezet. Um, maar het, is wel, het zit wel echt heel dicht. In de familielijn om gewoon met maatschappelijk betrokkenheid toch bezig te zijn. Dus het is niet. En uh, jij wil maatschappelijk betrokken zijn en je hebt dan ook een drive en een visie. Maar wat, wat kan je je visie voor de stad Eindhoven uitleggen? Ja, het is natuurlijk een, een, wat, een, een stad die enorm in ontwikkeling is op dit moment. Die dat eigenlijk in potentie altijd al had, die heel veel um, ups en downs gehad. Wat mensen niet weten, is dat meestal niet weten, is dat Eindhoven is een hele oude stad. 1232 32 stadsrechten. Het is een paar keer vernietigd. Het is door de hertog van Gelder en later in de 80-jarige Oorlog... door de, um, Philips II. Het uur is te kort om de hele geschiedenis van ja, Eindhoven ja, door ja. te lopen. Maar want het is ik wel wil interessant. gewoon ook uh, naar, ja, naar de toekomst uh, ja, kijken. Maar die van, stad is dus een aantal keren, ja, aantal keren vernietigd. En de, eigenlijk de laatste keer hebben we natuurlijk een enorme dreun gehad in de jaren 90. Toen uh, Philips uh, uh, veel van de productie was weg. Uh, de Centurion, Jan Timmer... 12.000 mensen bij Philips eruit, 12.000 mensen bij DAF eruit... die op de fles ging, 12.000 mensen bij de toeleverende bedrijven. En dat was natuurlijk een, een derde van al hele werkgelegenheid van de stad ging eraan. En toen zijn de toenmalige burgemeester en Welsje met een aantal anderen om de tafel gaan zitten, we moeten dit anders doen. En dat heeft ertoe geleid, heel die manier van werken... wat wij dan noemen een triple helix... dat is de samenwerking tussen kennisinstellingen en overheid. Oh, dat moet je even rustig vertellen, triple helix... dus de uh, onderwijs eigenlijk... Uh, uh... De ondernemers. de ondernemers en de politie. En, en de overheid, ja. ja. Samen om de tafel, samen een programma gemaakt. Uh, en daar zijn bedrijven als ASML of VDL of NXP uit naar voren gekomen. Dus het was eerst alleen maar Philips en DAF. En het zijn nu heel veel, heel grote bedrijven. En hele grote toeleverende bedrijven gekomen. Nu, dat en dat is... heeft geleid in 2000. Wat is nu anderhalf jaar geleden. In New York dat we uitgeroepen zijn tot de slimste regio van de wereld. In een rijtje met... Drie keer Seoul, Tokio, Taipei, Singapore, New York en Eindhoven. Hey. Gefeliciteerd, daar, ja. Ja, nee, daar kan ik weinig op inbrengen. Maar wat ik wel kan zeggen is natuurlijk... dan is het halfjaar jaren negentig eigenlijk gezaaid. En eh, ben jij dan degene die dat eigenlijk allemaal mag oogsten? Nee, want het Kijk, ik heb wat, hier niet nou, wat zijn je jouw verdiensten dan, zeg maar, uh, voor de stad? Nu dat je. Nou, vijf ik, jaar zit, ik, ben. Ja, ik, ik, ik probeer. Ik ben, ik ben burgemeester van de stad. En ben ook voorzitter van die. wat wij dan noemen die Triple Helix-organisatie. Dus van de stichting Brainport. Ik haal heel vaak de ondernemers bij elkaar. De Capitals of Industry noemen we dat. Uh, en we hebben samen een programma gemaakt. waarin we uh, met elkaar vaststellen wie doet wat. op welk moment. en wie betaalt dat dan. En hoe ziet dat er dan uit? Maar een belangrijk moment was in 2008, in september 2008 toen de Lehman Brothers omviel. Uh, en dat was op een donderdag en op de maandag had ik ze allemaal op mijn kamer. Ik heb ze allemaal uitgenodigd, jongens, wat gaan we nou doen? Uh, en dus elke week zijn we, de, en dat zijn echt de grotere uh, ondernemers... dus de directeur van Philips ook van Wim van der Leegd zat erbij en al een aantal anderen... En daar hebben we um, uh, samen een programma gemaakt over hoe, um, hoe gaan we die crisis nou te lijf? En het is wel wonderbaarlijk, want waar heel Nederland in een crisis zit, misschien wel heel Europa, hadden wij in 2011, ik heb van 2012 de cijfers nog niet, ze gisteren CPB-nationale cijfers gekomen. Maar in ieder geval onze regio. in 2011 hadden wij een economische groei van boven de 3%. Ja. En in 2010 hadden wij een, een groei van 3% bijna. Nee, wat, dat is, dat ook, is, dat is heel bijzonder. Dat is ook hoorde. En toen dachten wij ook onmiddellijk... wij moeten ook naar Eindhoven. Wij moeten ja, met goed. de burgemeester spreken. Want dit is natuurlijk uh, eigenlijk een, een voorbeeld... wat misschien te weinig gehoord wordt in de rest van Nederland. Ja, dat heeft wel een beetje... we hadden het net over Anton Philips. Het heeft wel een beetje te maken met de traditie van Nederland. Nederland is heel erg goed geweest. Daar hebben we ook heel veel geld mee verdiend. Aan handel en aan landbouw. Dus um, kijk, de effectenbeurs is in Amsterdam bedacht... Het was een geweldig concept. Dus zij zijn eigenlijk, zij zijn daarmee bedrijfjes, handelsbedrijven, handelshuizen opgezet. De hele wereld overgaan, overal spullen kopen, spullen verkopen. En daar heeft Nederland natuurlijk zijn gouden eeuw aan te danken. En daarna zakt het wel een beetje in, maar we houden vast aan handel. En in de slipstream daarvan zit het financiële wereld, de dus Zuidas uh, als in Amsterdam. Transport, logistiek, verzekeringen. Uh, maar je ziet dat in, na de crisis uh, in 2008, de financiële wereld een beetje weggetrokken is hier dat het met die handel een stuk minder gaat. En als je er echt naar kijkt, dan is de vraag... waar gaat Nederland over tien jaar zijn geld mee verdienen? Kijk, en daarom draaide ik dus de plaat uh, One Vision. Uh, want vind je dat de, de, de, de visie van bijvoorbeeld het huidige kabinet... Uh, goed genoeg is om te kijken naar Nederland over tien jaar of over twintig ja, jaar? Ja, nee, ik waar vind het niet alleen het huidige kabinet... ook de vorige kabinetten, die zijn echt met, met de nou ja, begrotingstekort van één jaar bezig. Als je realiseert dat we uh, tussen nu en, laten we zeggen, 18 jaar... laten we 2030 nemen, dat hebben we ook al uit laten rekenen... zal het aantal mensen wat in Nederland werkt... dus echt waar gewoon een werk verrichten de beroepsbevolking... zal ongeveer tot 70% teruglopen. Uh, de totale bevolking zal ongeveer gelijk blijven. Dus dat heeft heel veel met vergrijzing te maken. Die 70% het aantal mensen wat er echt toegevoegde waarde levert... dus echt productie maakt, dingen bedenkt en maakt... zal, als je dat afzet tegen nu, halveren. En dan hebben we dus echt een groot probleem. Want als we dan het welvaartspel willen houden wat we nu hebben... dan zullen we per arbeidsplaats, per eh, scheppende arbeidsplaats... twee keer zoveel toegevoegde waarde moeten hebben als nu. Nou, dat hebben we niet zomaar. En dat, de, wat hier gebeurt, is dat we heel veel waarde toe, uh, toevoegen. Dus bijvoorbeeld één euro export uit deze regio levert de BV in Nederland 59 cent op. 1 euro uit Rotterdam, en Rotterdam is echt nodig... want je hebt wel echt de transport ook nodig... maar 1 euro uit Rotterdam, haven levert maar 7 cent op. Dus we moeten echt verschuiven naar kenniseconomie, kennis-economie... naar waardegenererend, en daar is ook alle reden voor. En dat kunnen we ook heel goed doen... want de wereld springt om producten op het gebied van mobiliteit... Van energie, van veiligheid, gezondheid. Allemaal nieuwe dingen. We gaan nieuwe concepten, nieuwe processen, nieuwe producten. Daar zijn wij heel druk mee bezig. Als ik zie wat, hoe straks operatie eruit ziet, dan gaat de huid niet meer open. Ze maken je borstoperatie, zelfs je borstkanker hebt. Maar je, jij zegt het net zelf: van, jullie zijn uitgeroepen tot uh, uh, slimste regio van de wereld. Door niet de minste, de New York Times. Maar uh, als, is dan Eindhoven zo slim of zijn ze in Den Haag zo dom? Dat ze dat niet zien. Nou, het heeft wel met ook die traditie. Ja, die tegenstelling maken op die manier niet, want ik, ik heb niet zoveel zin om af te zetten. Maar je ziet wel. We hadden vroeger een hadden ministerie van Landbouw. En als je gaat kijken wat is nou de betekenis van landbouw, is dat gering. We hadden een ministerie van EZ. En dat was eigenlijk alleen handel. Als je gaat kijken naar industrie, die zat helemaal ergens in de krochten van het ministerie. Dus er was geen beleid. Dus de laatste jaren is dat wel erg veranderd. Onder Maxime Verhagen, de vorminster van EZ, is een topsectorenbeleid tot stand gebracht. Ik vind dat een goed begin. Ik vind dat niet het goede einde. Maar wel een goed begin om daarmee aan de gang te gaan. Omdat er wel meer bewustzijn komt. Maar als je naar Duitsland kijkt... iedereen ziet hoe kan het nou in Duitsland? Duitsland is echt een maakland. En de um, minister-president van Bayern was hier deze zomer. Dus daar heb ik lang mee zitten te praten. En die had altijd zoiets... wow, dat heb ik niet op mijn netvlies gehad dat jullie dat hier konden. Wat jullie doen. Want wij hebben echt het meeste respect eigenlijk voor Japan... En daarna voor de Verenigde Staten. Want dat zijn landen die echt gewoon dingen fabriceren, maken, bedenken. Uh, maar jullie zijn eigenlijk ook top in de wereld. En um, dat zien we in, in internationaal, nadat wij uitgeroepen zijn... tot de slimste regio van de wereld, heel veel internationale delegaties. Maar dat is dan toch heel grappig dat heel de wereld het eigenlijk wel ziet... behalve uh, dan uh, Den Haag. Dat ze niet zien dat Nederland meer moet uh, investeren in onderwijs, innovatie. Ik bedoel, je ja, het begint voor je te komen, het begint te komen... Want we hebben natuurlijk nu een techniekpak met dit kabinet. En vorige, twee weken geleden hebben we het wonder van Eindhoven in Amsterdam gehad. En dat heeft wel een enorme impact gehad. Hè? Dus er waren een aantal mensen die uit deze regio kwamen. Directeur van Paradiso. Vlakbij zijn vader was burgemeester in Bladel. Um, een van de directeurs bij de VPRO. De, uitgever van, de uitgeverij Podium. die zei Ze weten gewoon in de randstad helemaal niet wat er hier gebeurt. Ik had pas een interview bij de Volkskrant. En daar stond de kop boven... Ze weten in de Randstad niet wat er hier gebeurt. Toen werd ik gebeld door iemand, maakt niet uit wie... ook een journalist, en die zei... waarom doet u nou zo zielig? Ik zei, ik ben niet zielig. Die boodschappen zijn jullie. Jullie weten niet wat er hier gebeurt. Als het al erg zielig is, zit het aan de andere kant. En het is vooral sneu voor Nederland. Want we zullen ergens ons geld dadelijk vandaan moeten halen. En er zit nog een hele goede... ik heb net iets gezegd over die toegevoegde waarde. Je hebt geen Nederlands auto. Kijk nou eens wat je thuis binnen hebt staan en waar het gemaakt wordt. Heel veel dingen komen uit het buitenland. Heel onze energievoorziening met uitzondering van gas komt uit het buitenland. Wie betaalt dat? Dat betekent dat je heel veel moet exporteren. Om die dingen te kunnen importeren. Als je dan ziet dat wij producten maken met een heel grote toegevoegde waarde die de hele wereld over gaat. Betekent dat wij ontzettend veel daarmee ook kunnen importeren. En anders hebben wij nationaal een groot probleem. Ik vind dat soort filosofie, dat soort beelden, dat soort visies... die, ja, die ontbreken wel erg in de nationale politiek. Dan gaat het toch echt wel een beetje over kinderzinnen in Europa. En zonder dat het goed doordacht is, waar nou eigenlijk de echte keuzes liggen. Wij kunnen helemaal niet zonder Europa. Maar jouw eigen partij zit er ook in de regering? Zeker. van de arbeid? Zeker, ja. Maar dat wil niet zeggen dat alles meteen goed gaat, hè? Dus er moet echt wel... Ja, um... nee, dan kan je toch bellen en zeggen... Hey, maar dat gebeurt wel. Dat gebeurt ook wel. We hebben daar natuurlijk wel heel veel contact over. Ik twijfel ook wel een beetje over... nou ja, we hebben nu weer 4 miljard die we gaan bezuinigen. Bezuinigen we ons de crisis uit of bezuinigen we ons de crisis in? En ik heb een beetje het gevoel dat dat laatste meer gebeurt dan het eerste. Dus het is ontzettend belangrijk om... nou ja, je zei het net zelf, hè, onderwijs, infrastructuur... maak het mogelijk dat we weer geld kunnen verdienen met elkaar. En ik zie dat wel hier. We hebben een geweldig topinstituut Holst... Dat maakt hele dunne film, belangrijk voor energie, hè, voor, um, uh, voor licht. En ik ben zelf bij Samsung geweest, bij de hoofddirectie van Samsung in Korea, Zuid-Korea. Om ze te overtuigen dat ze hier moesten komen. Want de wereld is zo in verandering dat bijna geen bedrijf meer... die hele research en development zelf kan betalen. Dus wat wij hier doen, dat is uniek hè, op de Hightech campus Wij nodigen Panasonic en Samsung en IBM en alle andere bedrijven uit... om hier te komen en samen de kennis te delen de investeringen te delen, de apparatuur te delen die nodig is. Dat beschrijven we ook goed, dat heet IP, uh, intellectual property management. Maar daarmee deel je ook risico. Maar het allerbelangrijkste is dat we de producten... veel sneller naar de markt kunnen brengen, en dat is ook nodig. En ik heb Samsung daarvan proberen te overtuigen. Die keken me aan, die hadden ze, ja, die burgemeester... die is toch een beetje gek, want wij gaan toch echt geen kennis delen. In Eindhoven, dus een half jaar later belt ze ze toch zouden komen. Zij komen kijken. In Eindhoven zitten enige onderzoeksfaciliteit van Samsung Buiten Korea. En dat instituut, wat dus echt wereldklasse is... en waar allerlei kennis rondloopt en voorzieningen zijn... waar beginnende bedrijven gebruik van kunnen maken... dat dreigt er bijna om te vallen. Dus daar had ik 40 miljoen voor nodig afgelopen jaar. Nou, ik heb 20 miljoen, we hebben 20 miljoen gekregen van de Rijksoverheid. We hebben zelf nog een viadukje een beetje anders gedaan... daar hebben we nog wat geld aan over. En op die manier krabbelen we dat bij elkaar... terwijl we tegelijkertijd, en ik gun het ze van harte... De Tweede Maasvlakte, 2 miljard. De gasrotonde die ze daar willen maken, 7 miljard. En dan denk ik... Joh, ik hoef helemaal geen miljarden. Maar doe er dan een paar honderd miljoen voor dit soort onderzoeksinstituten... van wereldniveau... waar we echt een keten mee losmaken... van hoogwaardige kennisontwikkeling en producten. Nou, en dan, dan wordt het moeilijk. Dan wordt het in Nederland maar moeilijk. Maar waarom uh, krijg je ze niet overtuigd? Ja, het is de tijd van bezuinigen. Het is niet de traditionele manier. Wij denken echt nog... dat de Rotterdam, ik heb gezegd, is ontzettend belangrijk... omdat dat een, een, de, uh, um, de gateway naar Europa is. Maar veel van de producten die in Rotterdam binnenkomen... is gewoon met doorvoeren of wederuitvoeren. Ga naar Duitsland. Daar worden de grondstoffen of fabrikaten omgezet in dure producten. Daar wordt het geld verdiend. En eigenlijk zouden we veel meer met elkaar moeten afspreken... dat dat soort producties hier plaatsvinden. Maar dan moeten we wel de faciliteiten Maar je legt het heel simpel uit. De cijfers liggen, liggen er ook niet om hier in, in de buurt van Eindhoven. Het gaat hier veel beter dan in de rest van ja, Nederland. Ja. Waarom uh, luisteren ze dan toch nog niet naar je? Nou, ik had er met de vorige minister, Maxime Verhagen... dus we hebben een paar dingen, problemen. We hebben echt een gebrek aan technisch personeel. Maar de vorige minister, die is alweer een tijdje weg, hè? Ja, een paar maanden, een halfjaartje. Ja, ja. Maar, maar Kamp is nieuwe... wel, de minister van Economische Zaken... heeft zijn eerste werkbezoek naar Eindhoven afgelegd. Omdat hij zei, daar is wel de regio wat het gebeurt. Nou moet dat nog wel zijn gevolg hebben. Maar Kamp zei, of uh, uh, vragen zijn toen tegen mij... jullie doen het zo goed, jullie hebben geen steun van ons nodig. Nee, maar en dat nee, is raar. Maar waarom, wat, wat ik eigenlijk veel belangrijker vind... ik snap wel dat je geen... Uh, uh, Misschien geen steun nodig hebt, maar het is veel meer andersom. Waarom wordt er niet veel meer uh, vanuit het kabinet, vanuit Zeker. de nee, READERIESEREATE? Zeker gekeken mens. naar de visie die hier in Eindhoven ontwikkeld is en blijkbaar succesvol is. Ja, nou ja, het, het begint te komen. Uh, en het feit dat we dat wonder uh, van Amsterdam hebben, het wonder van Eindhoven en Amsterdam hebben kunnen doen. is natuurlijk wel ook een teken aan de, aan, de, aan de wand. Ik word heel vaak uitgenodigd door de Europese Commissie. Om te vertellen hoe wij dat nou eigenlijk doen. Want we hebben niet alleen die triple helix, die samenwerking. Daar hebben we hebben een prijs gewonnen van de grootste is een organisatie Eurocities. 150 grootste steden Die hebben gezegd: wat jullie doen is zo bijzonder, daar krijg je een award voor. Die open innovatie, wat ik net vertelde met ja. Samsung, die manier van samenwerken, die uniek is in de wereld, daar zijn we mede door de slimste regio geworden. Dus je hebt het uitgenodigd. Uh, in, Europa, in Europa. Om te vertellen hoe wij dat doen. Maar niet in Eindhoven of uh, in, niet in Den, Haag. Den Haag. Nee, dat gaat nog wel lastiger. Dat, maar het gaat beter. Frustreert het je? Soms wel, ja. ja Soms wel. Dan probeer ik echt wel... Uh, dan denk ik, jongens, denk nou eens na... Wagen. De simpele vraag, waar gaan wij straks ons geld mee verdienen? Met een vergrijzende bevolking... in ieder geval voor de komende 15 jaar. Hoe gaan we dat nou godzijdank doen? En wat mij heel erg frustreert... Maar, is, zijn dingen als financiering. Laat ik je voorbeeld. voorbeeldje geven. Ja, ja. Jij hebt zelf natuurlijk ook in de landelijke politiek gezeten. Mm. Je hebt la lang in de Tweede Kamer gezeten. Het is natuurlijk alweer uh, tien, 15 uh, jaar geleden... Uh, maar herken je dat soort reflexen, van dat het allemaal korte termijn is en niet uh, lange termijn of uh, uh, gebaseerd op, op visie van en hoe moet Nederland er in de toekomst uitzien? Ja, eigenlijk, nou ja, wat je ziet is dat er toch heel vaak gedacht wordt als de crisis voorbij is, gaan we de dingen doen die we voorheen deden. En dat zal echt niet. De wereld is totaal anders. En dat vind ik, dat vind ik dat in, de, in de randstad, delen van de randstad, zie ik dat nog echt als een soort houding terugkomen. We zitten deze crisis uit en dan doen we weer hetzelfde als het was. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Die financiële wereld komt niet meer terug. Die transport- en logistiek ziet er anders uit. Uh, dus er zijn echt, echt mega uh, verschuivingen aan de gang, waar we in onvoldoende mate op inspelen. En dat is natuurlijk wel uh, ja, zonde. Als je ziet... Maar herken je het nog van vroeger? Van God, Tweede Kamer, inderdaad, het was een beetje incidentpolitiek. Uh, nou, naar, uh, ik vind naar het, naar het wel veel veranderd. Ik vind dat. Of, bij ons zal het ook zo geweest zijn, dus ik ga niet eens roepen dat wij zoveel beter waren. Maar er was wel meer toch een gedachte, meer debat. En minder um, opportunisme en populisme. Ik kijk wel eens naar die debatten en dan denk ik. Wat schieten we er nou mee op om elkaar de huid vol te schelden? Probeer eens na te denken hoe we het straks gaan doen. Ik roep dat in de gemeenteraad ook altijd. Ik geef ze hier heel veel ab, um, uh, uh, pluimen, omdat ze echt betrokken zijn op de ontwikkeling van die stad. En dan moet ik daar wel bij zeggen. wij zijn succesvol. En succes helpt echt voor draagvlak. Maar dat kan in Nederland ook. Dat kan in Nederland ook. Maar hoe vind je dan dat er gereageerd is op de nieuwe cijfers van het CPB? Ja, nou ja, kijk, dan wordt er meteen gekeken naar: voldoen aan de Europese norm? En hoe ziet dat er dan uit? Ik, ik vind eigenlijk, als ik goed kijk, probeer te kijken, dan denk ik: zou we niet een aantal echte verschuivingen moeten laten plaatsvinden? En zouden we niet moeten proberen. nou, Misschien moet ik een voorbeeldje geven, om het maar heel concreet te maken. Ik, er zat hier een bedrijfje, dat heet Shapeways, dat doet 3D-printing. Geweldig bedrijf. Dat wordt, dat wordt echt in de toekomst wordt dat de manier van produceren. Rijdt u op de A59 van Zonzeel naar Os... dan komt u tussen Rosmalen en Os een spookrijder tegemoet...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 Dat kregen we niet voor elkaar. Ik ben in New York geweest en in drie weken was er geld. Amerikaanse en regelgeving zegt, dan moet een deel van de productie daar. Dat zit nu ook daar. In Meer dan 70% van de productie van shapeway zit nu in New York. En dan denk ik, we hebben hier pensioenfonds. En dat is een heel groot bedrijf. Hè, ja, ja, ja, ja. Dat is een ja, ja, omzet ja. van miljoenen. Ja, miljoenen, ja. ja. Maar dat gaat alleen maar harder door. Ja. Maar, en dat had hier gewoon in Eindhoven in Nederland kunnen zitten. Want maken maakt me niet uit, een eind over in Nederland... Want het eind, want het en en dat had natuurlijk een pensioenfonds. zit nu in New York. Ja, ja. en een pensioenfonds, een Nederlands pensioenfonds... waar we heel veel geld in hebben zitten... die hebben als beleid dat ze niet meer, een groot aantal ervan... 8% uit de Nederlandse markt mogen besteden. En dat doen ze in een traditionele sfeer. Wij krijgen daar bijna nooit geld uit. Dus het is niet alleen overheidsgeld... maar het is ook een andere manier van kijken... Hoe en dat snijdt het mensen aan twee kanten. Want als dat pensioengeld in goede bedrijven gaat zitten... is het rendement hoog, daar hebben wij een voordeel bij... Uh, en het, het stimuleert onze Nederlandse economie ook nog. Ja, maar on, uh, geld steken in uh, research en development, uh, ontwikkeling, is ook, uh, is ook spannend. Want het, het lukt niet allemaal als je iets. Nee, uh, dus je moet dat ook verstandig doen, maar de rendementen zijn hoog. Dat je zie moet je ook, ook investeren in research en dan zeggen: het mag ook mislukken, een experiment. Nou, je moet, je moet, ja, nee, maar dat moet ook. Maar je moet dan eigenlijk mandjes maken. Hè? Je moet niet op één ja. bedrijf kokken, dan doe je vijf, zes van die start-ups. Dan gaan er vijf stukken en één is een groot succes. En daarmee compenseer je dat. Maar dat die manier van denken, kijk, onze wet- en regelgeving is ook een wet- en regelgeving... een beetje op de, op de lees geschoeid van via diezelfde handel en, en landbouw. En daar zitten cycli in die totaal anders zijn in de industrie. Wij willen bijvoorbeeld... Maar wacht even, dan nog even terug, want je zegt van nou, uh, uh, het is nog altijd uh, crisis... en nu komen er weer CPB-cijfers uit en dan ja, uh, zitten we in 2014 nog altijd in een crisis. Jij hebt in 2008 dus als burgemeester uh, na het omvallen van Lehman direct gezegd van bedrijfsleven, kom maar... Sturen. Ja, wat hebben wij nodig? Ja, wat hebben we nodig? Wat en, gaan we uh, doen? Kennis. Waarom gebeurt dat in Den Haag niet? Ja, omdat... Ik sprak vorige week met een, met een bestuurslid van de Wereldbank, heb ik het verhaal ook verteld. Hij zei hij, eigenlijk bent er wel een bijzondere bestuurder, want bestuurders hebben de neiging om een beetje afstand te houden. Dat is mijn toko niet. Het, uh, uh, en het gesprek tussen overheid en bedrijfsleven is in Nederland nog wel altijd heel ingewikkeld. Dus we polderen wel een beetje, maar dan krijg je heel snel in de verdelende rechtvaardigheid zitten. Je wilt niemand teleurstellen. En je moet kiezen. We hebben hier echt gewoon gekozen. We kunnen niet alles. We doen twee dingen. En die doen we hier volgens mij echt super. En dat is high-tech. Gekoppeld aan maatschappelijk relevante onderdelen... als gezondheid of mobiliteit. En design. Dat zijn de twee dingen waar wij voor gekozen hebben. En daar gaan we voluit voor. En dat maakt het ook krachtig. En dat betekent dat je kritische massa maakt. Partij bij elkaar. Je, je wordt aantrekkelijk voor anderen... Maar je moet keuzes maken. En dat vond ik ook wel nou, een ja, beetje... En, en wat, dan komen we toch weer even terug op Anton Philips. Want dat was de man, hij bedacht het niet, hij maakte het niet... maar hij wist het wel te verkopen. Ja. En dat doe jij ook. Ja, maar dat is nog niet goed genoeg. Want zijn je niet aan mij vragen of ik de nagel mee zou krijgen. Nee, maar dat, dat klopt. Maar ik heb wel het idee dat jij het goed probeert te verkopen... maar zijn Eindhovenaren van oudsher niet gewoon mensen die... Ja, die ja. Het wel nou, ja, nou, Eindhoven die, zijn die straal, dat, is, wel, dat gaat allemaal goed. Het zijn die mensen die werken. Nou, in, uh... Weet je wat het is? Ik zeg dat ook wel eens tegen ze. Jullie klappen met de handen in de zakken. Ja, ja nou. Want dat ja. is wel vervelend hoor. Je moet het maar eens proberen. Um, dus dat, dat zit erin. En wij maken, hoewel wij dus echt een hele belangrijke economie zijn, de Tweede Economie van Nederland. Wij zitten eigenlijk niet in die netwerken. Dus er is geen Eindhovenskamerlid bijvoorbeeld. We hebben niemand in de Tweede Kamer. En als je dan gaat kijken naar het kabinet, hoe we vertegenwoordigd zijn... er zitten bijna geen Brabanders, ik denk niet één Brabander in het kabinet. Als je dan gaat kijken naar, zitten we dan in die adviescommissies? Dus ik roep ook wel eens tegen de mensen je, jongens, je kan het niet alleen maar verwachten dat je het krijgt als je er zelf niet bent. En dat rare is, dan vraag ik wie zit hier in een regionaal netwerk? We gaan alle vingers omhoog. Wie zit hier in een nationaal netwerk? En dan zie je maar een paar vingers. Dus de afstand, en dat vind ik belachelijk, want de afstand in Nederland is nog wederzijds. Amsterdam we vindt Eindhoven ver weg en wij vinden Amsterdam ver weg. En dat moet stoppen. Dus ik vond Carolien Gerels, de, de wethouder van Amsterdam, uh, die vind ik echt super. Die vind ik echt fantastisch wat hij doet. Wat die, die is hier op eigen initiatief gekomen, gezet. Ik wil komen kijken wat jullie doen, al jaren geleden. We gaan samen proberen verder te komen. Ze heeft van de week, en dat is een beetje me, uh, niet helemaal goed begrepen, heeft ze gezegd op bepaalde terreinen. Is Eindhoven, is eigenlijk Amsterdam, Eindhoven-Noord. Daar kreeg ze een beetje hoon over zich heen, want hoe kom je daar nou bij? Maar dat is zo. Dus als je naar Hightech kijkt, is Amsterdam, Eindhoven-Noord. Als je op andere treinen kijkt, zijn wij Amsterdam-Zuid. En ik ben wel erg groot voorstander van iets als een stadstaat. Wij creëren veel te veel tegenstellingen, want wat is dit nou voor een landje? Uh, ik had gisteren een gesprek met de, met de uh, ambassadeur van Litouwen. Toen vroeg ik, want ik had het niet helemaal scherp. Hoe groot is Litouw eigenlijk? Nou, wat denk je dat Litouw is? Dat is een heel klein landje, een van die drie uh, Echt, Baltische Echt, Staten. Lang, en dat is anderhalf keer zo groot als Nederland. Dus uh, we doen een fantastische job met elkaar. Maar we zitten te veel in strijd met elkaar. En we zijn zo complementair. Want wat er aan ICT en financiën en, en, en, en creatieve wereld zit in Amsterdam. Wat er in Wageningen zit op landbouw. Wat er hier zit op high tech. Wat er in Rotterdam zit aan chemie en aan logistiek. Als we dat bij elkaar brengen, dan maken we een veel mooier product van. Vandaar jouw plaat, want ik weet wat jij graag wilt draaien. Ja, ja. Vertel. Nou, dit is Imagine van uh, John Lennon... en dat heeft te maken met verbeelding. En er staat hier op Strijp S... we zullen het misschien zo meteen nog wel over hebben wat Strijp S is... op het oude Natlab van Philips. Op de achterkant staat een schilderij van Einstein... en er staat de tekst boven... Imagination is more important than knowledge. En het is gezegd door het icoon van de kennis... die zegt dat verbeelding belangrijker is dan kennis. En dat bedoelt hij mee, je kan alleen maar nieuwe dingen maken. Als je de verbeelding in je hoofd hebt... en de kennis op een andere manier weet te gebruiken dan tot nu toe. Nou, we gaan luisteren. En ik, ik zei Imagine, want ik weet dat John Lennon zingt... van stel voor dat er geen landen zijn en jij... nou, stel voor dat er geen steden zijn... maar dat Nederland één grote staat zou zijn. Wij gaan luisteren naar Imagine. van John... van John Lennon. Ja, gekozen door uh, de burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel, Prachtige plaat, Rob. Ja, het zit spanning op, hè. He. Ja. Het is een heel simpel nummer eigenlijk... maar de tekst geeft zoveel inspiratie. Ja. Ik krijg altijd bij dit soort dingen, en dat heb ik sowieso. morgen kan men niet snel genoeg komen. En ik vind Nederland een beetje gedeprimeerd... terwijl er een geweldige toekomst voor ons ligt. Dus als wij nu heel snel gewoon morgen gaan beginnen... met de dingen die we kunnen maken... Uh, nou, dat, het ligt zoveel voor ons. Het en, lijkt wel een soort Obama. In de zin van. Nou, die had het er ook altijd over, weet je wel. We, we, we kunnen veranderen en er is ja, een hoop. Ja, maar het kan. Uh, het ja. het is ook, we en moeten het alleen kan, een beetje met elkaar doen. En het zit ja. in de spirit. En dan vind ik. Kijk, je moet durven dromen. Uh, dus ik zei net iets over verbeelding. Uh, wat John uh, Lennon hier zegt, is natuurlijk. Durf toch te dromen. En dat roept iets bij mensen aan, aan inspiratie. En ja, ik wil ervoor gaan. Ik weet, ik heb dat als ik in huis. Nou, maar waar ben. droom jij nog van? Waar ik van droom is dat we erin slagen om, uh, nou ja, ik vind het wel leuk voor de stad, maar uh, als we erin slagen om het wereld een beetje beter te maken. Kijk, en we zijn echt met hele fantastische dingen bezig, die goedkoper zijn, duurzamer zijn, beter zijn, toegankelijker zijn. Ik dacht dat zegt, ik dromen van uh, dat de, uh, Eindhoven culturele hoofdstad wordt uh, van Europa in 2008. Nou, dan droom ik met jou mee. Dat vind ik een hele goede, <lacht> uh, want dat willen we heel graag worden. En dan hebben we een heel, ook wel weer, dat past wel een beetje bij elkaar. Want ik was afgelopen zomer was ik in Ravenna in Italië. En die, die willen cultureel hoofdstad 2019 worden. En Een paar maanden later was ik in Assisi in Italië. Die willen dat ook. Dat zijn twee steden, prachtige steden. De ene is een dorp, groot dorp, Franciscus van Assisi. En door aardbeving getroffen, helemaal gerestaureerd. Prachtig ziet het eruit. En toen dacht ik, die laten we zien wat geweest is. Maar Europa zit niet te wachten op wat geweest is. Europa zit te wachten op wat er komt. En ik wil eigenlijk een culturele hoofdstad van morgen. Ik wil jonge mensen laten zien hoe straks de wereld eruit ziet. En we weten niet hoe het precies gaat. Maar probeer eens met elkaar te experimenteren. Kijk, zo'n iPad, die was er gewoon vijf jaar geleden, was die er helemaal niet. Mijn kinderen, iedereen loopt daarmee rond. Dus, uh, uh, dus de, de wereld verandert zo snel. En hoe, wat betekent dat dan? Hoe, hoe ga je met je informatie om? Weet je dat er elke minuut vijftig uur YouTube-filmpjes bij komt? Hoe ga je ermee om? Dus hoe, hoe ziet die wereld er straks uit? En die kan zoveel beter en mooier... en misschien ook wel sneller en globaler. Uh, en ik wil graag dat Europa laten zien. Ik vind dat wij het nieuwe Europa zijn. En als wij de culturele hoofdstad worden... en ik ga er ook vanuit dat dat zo zal gebeuren... dan laten we het nieuwe Europa zien. Proeftijden noemen we dat. En in uh, 2018, Eindhoven is culturele hoofdstad. Ben je dan ook nog uh, burgemeester? Nou, mijn periode loopt uh, in april volgend jaar af. toen is weet het 2014... Waar? Uh, en ik heb de eerste keer beloofd, ik blijf zeker zes jaar. Nou, dat was ook uh, nog wel een beetje andere... vroeger of ik andere dingen wilde doen. Ik heb echt voor zes jaar getekend. Teken nu ook nog wel bij. Uh, en ik ga... Nou ja, ik, ik, ik, ik teken voor een volle periode. Maar ik sluit niet uit dat het tussentijds toch gewoon even wat anders gaat worden. Maar in maar 2014 teken jij ja, gewoon nog voor zes jaar bij? Ja, maar of dat die volle zes jaar wordt, uh, daar gaan we maar vanuit. Maar dat, dat durf ik niet zoals de eerste keer mijn hand voor te steken. Maar, want ik vind het ook, ik heb er mijn e van van het eens over gehad. Het is ook wel een heftig baantje, zal ik je zeggen, hoor. Het kost toch ook, ik vond het Kamerlid meer stress geven. Maar ik vind, uh, ik maak soms wel, wel, in het begin zeker, weken van meer dan 100 uur. En dat komt nu af en toe nog wel voor. En dat is best veel, kan ik je garanderen. Ja. Maar tot 2018 ben je zeker nog burgemeester. Want je gaat het meemaken, die culturele hoofdstad uh, Eindhoven natuurlijk. Ja, daar gaan we vanuit, ja. En dan uh, daarna... Gaan we eens rustig kijken. Maar goed, dan begin ik ook wel tegen... Um, dus ik, zit, ik wil nog misschien al iets nadoen, ik weet het nog niet. Ik heb nooit eigenlijk zo'n planning gehad. Ik heb nooit echt uh, van tevoren nagedacht. De na man die en... hier vraagt om Nee, maar voor mijzelf niet. Ja, maar ik wil dan even over jouw visie hebben. Want wat, wat, voor, wat voor een droom kan je dan nog hebben... na het uh, burgemeesterschap van Eindhoven? Nou, mijn droom zit in het burgemeesterschap van Eindhoven. Als dit goed lukt, dan zou ik dat fantastisch vinden. En um, daarna ga ik... Ja, ik heb daar niet over nagedacht... Ik ben bezig met wat ik nu aan het doen ben. Uh, en uh, dat ga ik nog een periode erachteraan doen. En ik weet niet die, hoe lang die gaat duren. En verder ben ik daar helemaal niet op dit moment mee bezig. Maar zou je nog ambities in Den Haag hebben? Nee, nee? nee dat is voor mij wel duidelijk. Nee, ik vind in Den Haag... Vind ik, uh, ik vond het geweldig dat ik daar gezeten heb. Uh, maar ik hoef daar niet terug, nee. En dat heeft wel ook een beetje te maken met de veranderende politiek. Ik vind... Wat ik, wat ik merk is... En dat zullen andere burgemeesters ook zeggen. Ik zie dat met Ebert, ik heb het er vaak met hem over. Dat hij echt bouwt aan de stad, bezig is met mensen. Mensen probeert te binden, iets probeert op te bouwen. En ik vind dat in Den Haag toch het gevoel, jongens, we gaan er samen voor. We bouwen iets op. Dat dat echt verplaatst is naar, we vechten tegen elkaar. En het is de Haagse stol op die er echt ontstaan is. En daar kijk ik nou, naar, het zal wel weer veranderen. Maar ik keek wel met enige afstand na. En dan denk ik: wow, dat is toch niet helemaal de manier waarop ik in het leven wil staan. Maar juist er zijn dan toch mensen zoals jij, eh, en ook jij ja. die propage propageert een, een, een, een lange termijnvisie. Dat is dan toch hetgeen wat nodig is in de naam. Ja, maar er zijn natuurlijk ook jonge mensen die dat hebben. Alleen die moeten we de ruimte krijgen. Ik had vanavond hebben wij hier Strijp S Festival geopend. Strijpe Festival. Dat is, gaat echt over. Een beetje wat ik met de culturele hoofdstad wil. Het gaat over techniek, over cultuur, over muziek, over kunst. Bij elkaar allerlei objecten. Ze dus echt moeten kijken. Het is nog tien dagen. Um, en er zijn jonge mensen aan de gang. Ik vind het geweldig om dat te zien. Die krijgen ruimte. Ik mocht in mijn speech iets vertellen. Mijn openingspeech over nou ja, wat er hier dan gebeurt. En ik heb daar een stukje genomen van uh, Gilles Holst. Dat is de eerste directeur van een appie. En uh, ik heb dat nog even bij me. En ik kreeg applaus op één stukje. Namelijk die zei... Gilles, dit is, 19, dit is 1918, hè, 100 jaar geleden. Dat is een directeur en die heeft het over jonge mensen... en weet ik het allemaal. En die zegt, hou het midden tussen individualisme en straforganisatie. Laat gezag berust op werkelijk deskundigen. En geef in geval van twijfel voorkeur aan anarchie. Dat was de directeur van het Natlab. En hij had echt zoiets. We moeten ruimte laten voor het nieuwe denken. Op een gegeven moment, ja, dat zijn, dat zijn mensen van 30, 35. Het is hun leven. Het is hun wereld. Geef daar ruimte voor en blokkeer dat niet. En ik vind dat, dat de politiek dus niet aangenaam is... de landelijke politiek niet aangenaam is voor jonge mensen... om daar echt gewoon hun talent in neer te leggen. En dat is zonde... Want er zijn uitdagingen genoeg. En dat op zich spreekt Obama me wel aan om twee manieren. Yes, we can, de eerste keer. En ook zijn speech, toen hij het hier gewonnen had, was er eentje van. Ja, jongens, we gaan samen. We gaan er samen voor. We maken dit land weer groot. En nou, ik, dat spreekt mij dus ontzettend aan. En dat is wat ik niet echt altijd in Nederlandse politiek terugzie. Maar jij hebt het veel over samen. Maar ben je zelf ook een, een, een mens die graag samenwerkt? Want ik kan me ook voorstellen dat jij hier in Eindhoven, in Eindhoven echt ver voor de troepen vooruit loopt. Ja, dat krijg ik ook nog wel soms te horen. Dat je even een stapje terug moet doen, maar dat vind ik niet erg... want dat, dat moet ze dan gewoon zeggen. En dan probeer ik me dat ook wel te realiseren. Tegelijkertijd is het ook wel een beetje proberen... Uh, een stuw te geven, druk te zetten, naar voren te komen. Ik had afgelopen week een interview bij het Financieel Dagblad... en heb daar gezegd dat wij naar een regionale CAO moeten. Nou, Dat is allemaal techniek, maar dat is wel een beetje vloek in de Nederlandse kerk waar op nationaal niveau allerlei dingen afgesproken worden. Maar we hebben echt nodig dat bedrijven en, en werknemers en overheid... gewoon dichter bij de werkelijkheid zitten. Kijk, laten we wel wezen, die nationale cao's... over tien jaar ziet Europa er anders uit. Dan wordt het Europa van de steden en van regio's. En dan zit je met een nationale cao die ook voor het rente... of voor, weet, dat gaat allemaal niet werken. Dus we moeten het echt op een andere manier gaan organiseren. En die uitdaging... Die heb ik proberen neer te leggen. Daar reageren ze in Den Haag een beetje op waar zijn jullie dan godsnaam mee bezig. Hier reageren ze enthousiast. Wow, dat moeten we gaan doen. Dat geeft ons kansen. Laat ik een voorbeeldje dus geven. We hebben niet veel tijd van de voorbeelden. Want een okay. uur, een uur dat vindt, is uh, ja. voorbij met uh, iemand zoals Rob van Gijssel. En uh, ja, iemand die zo bevlogen over een stad kan praten. En natuurlijk ook uh, uh, zuiderling is. Dus sowieso graag uh, aan het woord is toch? <laughs> is dat zo? Ja, dat zal wel. Nee, het zal wel een zwakte zijn. We hadden het heel even over het feit dat je graag uh, voor de uh, troepen uitloopt. En dat je zegt, ja, soms moet ik misschien toch mezelf een beetje inhouden. Ja, maar het is niet zo vaak. Hè? Dus je ziet als je, als, je melk, als, je, als je probeert met anderen, want je doet het nooit alleen. En dat vind ik wel bijzonder op dit moment. Dat er in deze stad een groot aantal mensen zijn. Het nou, is in the air, hè? Dus dat zijn van die momenten waarin steden of landen sprongen kunnen maken. Nou, wij hebben zo'n moment hier. Uh, en dan zie je dat, dat alles een beetje samenvalt. Dus je doet het nooit alleen, maar je probeert wel met elkaar die push erin te geven. En dat probeer ik dan ook. En nou ja, dat wordt op zichzelf denk ik ook wel gewaardeerd. En het heeft in ieder geval, zolang het succes heeft, veel draagvlak. Nou, je hebt een buitengewoon bevlogen verhaal gehouden. Niet alleen over Eindhoven, maar volgens mij ook een boodschap richting Den Haag. Graag gedaan. Uh, hoop je dat ze geluisterd hebben? Ja, maar jij bent niet op tijd dat die politici aan en die bestuurd allemaal luisteren. Dus misschien moet je dat nog een keer herhalen. Je hoopt in ieder geval van ja, wel. Ja, ik hoop van wel. Nou, ik, ik spreek ze natuurlijk ook wel. Maar het, en het is ook niet altijd even makkelijk. Dat weet ik ook wel uit Magische periode. Maar wij zullen echt andere dingen moeten doen dan we nu doen. Wij gaan de problemen van vandaag niet oplossen met de oplossing goed van de dus uitleggen? Ik denk dat ik, ja, ik kan natuurlijk nog veel langer doorpraten... maar je hebt me de kans gegeven om veel te vertellen. Dank daarvoor. Uh, ik wou jou bedanken voor de prachtige invitatie hier in Eindhoven... in dit mooie hotel. Wat brengt uh, de nacht? Ik ga zo lekker naar huis en dan ga ik morgenochtend uh, ga ik boodschappen doen. Dat doe ik ook nog altijd. Dan ga ik stukken doornemen. Uh, ik heb nog een paar telefoontjes te doen en morgenavond ga ik toch echt naar PSV. VVV. Ja, dit is zaterdag uh, wordt dit uitgezonden, dus dat is, uh, nou, ja, ja, nu is het zaterdag. Oh, dus ja, ja, okay. ja, het, we hebben net de overwinning binnen. Ik hoop het van ja, harte. Okay. Ik hoop je op 5 mei ons op Stadhuisplein te zien bij het kampioenschap. Dan pas. Ja, <laughs> dankjewel. Graag gedaan. Ja.